Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is lastig om jezelf openbaar te vervoeren, want er wordt weer gestaakt in het streekvervoer voor meer loon en minder werkdruk. Ook de komende tijd heb je er nog last van. Stadsbussen rijden wel gewoon, net als de treinen van de NS. Al zijn er wel problemen met een kapotte rails, daardoor rijden er minder treinen tussen Schiphol en Hilversum. Bij het asielzoekerscentrum in Budel in Brabant komt extra personeel om overlast tegen te gaan. De vorige maand werd bekend dat er voorlopig geen bus meer bij het AZC stopt nadat buschauffeurs werden bedreigd en bespuugd. Voor staatssecretaris Van de Burg gaat het om een kleine groep die overlast veroorzaakt, maar is de impact groot. Na boze boeren vanochtend bezorgde vissers die van zich laten horen... bij Paleis Noordeinde hebben ze een brandbrief aan de koning gegeven... waarin ze zeggen dat ze zich zorgen maken over de stikstofmaatregelen. Bijvoorbeeld de garnalenvissers, die moeten wel heel snel van alles regelen... om aan de regels te voldoen, vertelt verslaggever Edwin van den Berg. Ze zeggen het moet op zo'n korte termijn voor de garnalenvissers op 1 oktober. Dat vraagt bijvoorbeeld om een investering van een ton voor 100.000 euro... voor een katalysator, om niet meer met diesel te kunnen werken... Om... ...schone uitstoot te hebben. En dat geld is er niet of niet snel genoeg. Ja, ze willen dus meer tijd. En van vissers naar vissen, want de visdeurbel in Utrecht is terug. Mensen van over de hele wereld kunnen weer een kijkje nemen... ...in de Utrechtse onderwaterwereld bij de Weerdsluis. Bedenker Mark leg nog even uit hoe het precies werkt. Als je meekijkt en je ziet een vis, dan kan je op de deurbel drukken. Dan wordt er een screenshot gemaakt, een fotootje van dat beeld. En dan gaan we de deuren openen. Ja, de uitvinding is bedacht voor vissen die op doortocht zijn, maar door de sluis niet verder kunnen. In 2021 was de er voor het eerst. Toen werd er meer dan 100.000 keer op de bel gedrukt. Het weer, nu nog op veel plekken zon, maar vanuit het westen komt er regen aan. En morgenochtend dan gaat die regen in het midden en zuiden over in natte sneeuw. In het noorden schijnt de zon nog af en toe en het wordt een graad op 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De reserve de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen tussen Uitgeesten, Knoop het Velsen 6 kilometer fiede. A10 Watergrasmeer de Nieuwe Meer tussen Knoop het Koenplein en de Nieuwe Meer, 7 kilometer fiede door een ongeluk de weg is weer vrij. En 205 Haarlem Nieuw vennep tussen Hoofddorp en de aansluiting met de A9, 3 kilometer fiede. En 242 Alkmaar Middenmeer bij de N241, 2 kilometer file. En rijden geen treinen tussen Haarlem en Voorhout door een sein- en wisselstoring.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 Als ze een patiënt naar het uh, ziekenhuis uh, gebracht willen hebben. Hm. En uh, dat wordt menige keer wordt dat geweigerd. Dus uh, ambulancevervoer ja. is geen vanzelfsprekendheid. Uh, goedemiddag zeggen we ook tegen Nick Gail. Nick Gil uh, uh, is uh, persvoorlichter geweest. En dames en heren, we gaan uh, vanmiddag gaan we.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 Je bent van harte welkom, Jaap. Jaap. En uh, natuurlijk heel veel muziek, Jaap. En, uh, ja, ja, ja. ja want, uh, en dat uh, heb je voor onze uh, zieke Robbie. Uh, nou, ja, <laughs> weet je, je moet ook een beetje het lokale karakter, dus de sportje lokaal, als het gaat om de muziek. Nou, deze is dus he, van Wendy Moore bijvoorbeeld.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 En, ja, en daar zitten natuurlijk mensen achter. Dat gaat niet vanzelf. We nee. hebben nog geen. We hebben natuurlijk wel tegenwoordig kunstmatige intelligentie die uh, wat in elkaar vlamt. Ben jij kunstmatig intelligent? Nee, <laughs> en, uh, Maar goed, er zitten mensen achter en die mogen zich persvoorlichter noemen. Nou, en we hebben een iemand bij ons, Nick Gale, die is persvoorlichter geweest. Uh, Nick, welkom in de uitzending. Dank je wel. Hoe ben jij dat eigenlijk geworden?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 ja, de reis begint niet alleen maar in de vliegtuig, de reis begint ja, ja. bij het moment van boeken ja. en niet eindigt op het moment van, uh, van, van uitstappen, maar juist een paar stappen daarna als, uh, als, het, uh, als, uh, als het hele traject uh, goed is verlopen. Ja, en, en ik denk dat de, de persverlichters momenteel bij de KLM, uh, nou die hebben het druk denk ik met al het gedoe rondom Schiphol. Uh. Hoe, schat dat, hoe schat jij dat in? Nou, ik begrijp de vraag, maar ik vind het niet uh, op mijn weg liggen om uh, te commentariëren op oude werkgevers. Wat ik wel weet, is dat het werken voor een luchtvaartmaatschappij en werken bij een luchthaven is, uh, is enorm spannend en heel ja? interessant. Ja, ja. Uh, en elke dag maak je. Maar waarom is het spannend? Nou, de interactie tussen passagiers en vrachtklanten, de interactie tussen uh,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 Walter is tegenwoordig uh, f, ja, Volk, de ja. woordvo woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Ja. Maar hij heeft ook in een tijdje hier gezeten als ja, radiomaker en programmaleider. En wij met z'n hadden dan op een gegeven moment bedacht... we willen toch uh, kijken of we iets uh, van een hit kunnen maken. Uh, maar dat is helaas niet gelukt. Het is alleen maar een culthit hier uh, binnen deze omroep. En het is dit nummer geworden. Feline met alleen...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 Dat heeft dus een beetje uitleg. Want dat is dat nummer wat Walter Sans en ik destijds... Toen Walter dus de rol had van programmaleider CQ-presentator... hadden we geprobeerd om dit tot een hit te maken. Maar ja, ja communicatief niet... is dat niet helemaal overgekomen. Oké. Okay. Nee. Uh, ja, Benno. Want, uh, Je had nog een vraag aan Nick. Ja, ja, ja. ja want, uh, want ja, we hebben het over de... de vrienden ja, van de media. De vrienden van de media. Want uh, die uitspraak deed Nick net...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 Ja, hoe ga je er dan mee om? Ja, even de correctie. Mijn uh, rol bij de KLM was niet als persvoorlichting. Nee. Ik zat in de marketingcommunicatie. Okay. Ja, dat bedoel ik. Maar interne goed, interne. Maar, dat, maar, maar, maar, dan, maar dan nog. Dan komt het uh, op, ja. misschien op jouw bordje terecht. Kijk, en hoe waar, ga je er dan mee om? Waar het om gaat in, de, in het, uh, in het uh, omgaan met de media. en mm. die heb ik wel meegemaakt bij Koninklijke Ahold en bij ja. OC Technologies. waar ik wel een, een rol in de media relations had. is dat die mannen en vrouwen.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 Dus de rol, de interactie tussen persvoorlichten en media... is grotendeels gesteld door de manier waarop de onderneming... en via de onderneming de persvoorlichten met de media omgaat. Mm -hmm. Want waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om reputation management. Ja. Het gaat om ervoor zorgen dat je reputatie goed bij de media ligt... en dat moet dan zijn uitweg vinden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 overkomt. Helemaal goed. Um, mooie slotzing. We gaan naar muziek. Jaap. Ja, lijkt me een goed plan, want daarna uh, nou, moeten we het uh, weer ook nog Ja, uh, Ja, dat we dus Robby we aan de telefoon. Ja, ja daarom uh, krijgen we ruzie <laughs> met hem. The Doors and Lover Medley. Don't you love her medley? Or don't you need her? Place? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door, like she did one thousand times before? Don't you love her as she's walking out the door wat deuren open en ook weer dicht de doors met uh, uh, love and medley ja, ja. en nu? en nu? het ja. <tie>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 Ondanks dat de zon tijdens de race niet mis schijnt, verloopt de GP vrij warm met waarden rond de 25 graden. Nou, dan kunnen wij alleen nog maar van dromen.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 Ja, het is uh, wel een gentleman-sport. Dus het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat ze elkaar net zoals bij het voetballen uh, de hersenen zien uh, slaan... als we een, een of andere tackle dat de ander aanstellerig over de grond loopt uh, te rollen. Als het bij het rugbier gebeurt, dan is er echt wel wat aan de hand, hè?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 Richting de sites. Ja. Dus. Geen uh, discussie. Ja, Tommy Wieringa ken ik goed. Uh, uh, hij speelt voor een uh, bevriende rugbyvereniging. Ja, ja. ja. Uh, iets, iets verder de kust op. En. Uh, allerbelangrijkste is. Uh, het uh, bekende uh, uitspraak: van uh, uh, Football is a hooligans game, played by hooligans. Ja, ja, ja. En ja, ja. rugby is een. Ja, dat game is, zo onderschrijft hij het ook: By yeah. gentleman ja oké okay, ja, leuk leuk leuk ja. muziek ja uh, ja dan uh, gaan we weer uh, gewoon vrolijk uh, verder uh, pennen, ja, want uh, we, hebben, we hebben nog wel wat uh, klaar uh, staan hier is nee. Madonna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 Dank je, Benno. Ja. ja, en dan uh, sluiten we dit uh, uur af, Benno. Want ja, dat met... Je kom, kom, ja, met de police. Met de uh, police. Ja, met wrapped around your finger. En uh. dan uh, zijn we het uh, volgende uur weer gewoon terug. Ja.